ZFN wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn bij een aanslag met een bermbom... zes Sjaïtische moslims om het leven gekomen. Zeventien mensen raakten gewond. De slachtoffers waren pelgrims die bijeen waren voor de viering... van het tiendaagse Sjaïtische feest Ashura dat overmorgen eindigt. Gisteren kwamen in Irak door aanslagen zeker 25 mensen om het leven. De Iraakse regering zette daarna extra militairen in... Door noodweer zijn in Marokko zeker vijf mensen omgekomen en twaalf mensen gewond geraakt. Zware regenval veroorzaakte overstromingen in verschillende delen van het land. De doden vielen in Agadir, Marrakesh en Taza. Casablanca en Marrakesh stortten huizen in door de wateroverlast. Het Vaticaan gaat zijn beveiligingsprocedures onder de loep nemen. Aanleiding is het incident met de paus gisteravond... waarbij hij door een vrouw voor de kerstnachtmis op de grond werd geduwd. De paus bleef ongedeerd. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan is het niet mogelijk om de veiligheid van de paus voor 100% te garanderen, omdat hij bijna altijd omringd is door duizenden mensen. Benedictus sprak vanmiddag in Rome de traditionele Kerstzege Urbi et Orbi uit. Daarna wenste hij iedereen in 65 talen een zalig en gelukkig kerstfeest. De Japanse regering heeft een recordbegroting gepresenteerd om het economische herstel een steun in de rug te geven. In het nieuwe belastingjaar heeft Japan omgerekend een begroting van 700 miljard euro. Premier Hatoyama wil zijn campagnebeloftes nakomen dat er meer aandacht komt voor kinderen en dat er minder overheidsgeld wordt verspeeld. Het kabinet verhoogt de kinderbijslag met 10% en de uitgaven voor openbare werken gaan flink omlaag. Japan is de op één na grootste economie ter wereld en kent de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het weer vrijwel overal droog, alleen in het noordoosten nog wat regen en het blijft vannacht boven nul. Morgen overdag in het zuiden en oosten geregeld zon, in het westen en noorden juist regen. Ook dan wordt het vijf graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. sneeuw. sneeuw.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 Christmas. With every Christmas card I write station one, Uit de winterse 50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 Where are you, Christmas? Why can't I find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 If the tables turned, would you survive? Here's to them underneath that burning sun. You ain't gotta feel guilt, just selfless. <laughs> Give a little help to the hopeless.